7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Frankrijk meer steun aangeboden... voor de interventie in Mali. De Amerikanen gaan de Fransen helpen met tankvliegtuigen... waardoor de Franse straaljagers in de lucht kunnen bijtanken. Ook stelt de VS militaire transportvliegtuigen beschikbaar. Het Franse ministerie van Defensie meldde gisteren... de herovering van de stad Gao. Daarbij zouden tientallen islamitische opstandelingen zijn gedood... Een Malinese functionaris ontkende tegen persbureau EP dat de stad volledig was bevrijd. De Fransen zouden alleen het vliegveld, een belangrijke brug en omliggende wijken in handen hebben. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Defensie zegt dat de bevrijding van Gao nog aan de gang is. In Venezuela is het dodental van de gevangenisopstand in Barquisimeto opgelopen tot 61. Zeker 120 mensen zijn gewond geraakt. Dat heeft de directeur van het plaatselijke ziekenhuis tegen persbureau EP gezegd. De meeste slachtoffers zouden zijn omgekomen of gewond zijn geraakt door kogels. Onder de slachtoffers zouden ook sipiers en militairen zijn. De gevangenisopstand zou zijn begonnen toen gedetineerde leden van de nationale garde aanvielen. Die zochten in de gevangenis naar wapens. De afgelopen tijd waren er een aantal incidenten tussen rivaliserende bendes in de gevangenis. Na de eerste dag van de WK-sprint in Salt Lake City gaat Michel Mulder aan de leiding. De fin Pekka Koskela staat op 1900ste tweede en Hein Otterspeer derde. Bij de vrouwen gaat titelhoudster Yu Ying aan de leiding. De Chinezen heeft een voorsprong van slechts 100e op de Amerikaanse Heather Richardson. Thijsje Oenema is na twee afstanden de beste Nederlandse. Ze staat in het klassement vijfde. Oenema reed op de 500 meter een Nederlands record. Burgemeester Bloomberg van New York heeft een donatie van 350 miljoen dollar gedaan aan de Johns Hopkins University, waar hij afstudeerde in 1964. De universiteit maakte bekend dat de miljardair de afgelopen decennia in totaal 1,1 miljard dollar heeft geschonken aan Johns Hopkins. Volgens de New York Times is Bloomberg daarmee de grootste nog levende donateur van een onderwijsinstituut. Op de Filipijnen hebben gewapende mannen een truck met politieagenten en dorpsbewoners in een hinderlaag laten lopen. Daarbij kwamen een politieagent en acht andere inzittenden, voornamelijk burgerwachten, om het leven. Volgens de politie waren de agenten en burgerwachten op de terugweg van een feest dat ze hadden beveiligd. Het Filipijnse leger en de politie denken dat er communistische strijders of illegale houthakkers achter de aanslag zitten. In Den Haag is een botsing geweest tussen een bus en een auto... Twee inzittenden van de passagiersbus raakten gewond... en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij zou hebben gedronken. Het ongeluk was onder het viaduct van station Moerwijk. De bus was van het Haagse vervoersbedrijf HTM. In de Iraakse stad Fallujah hebben duizenden mensen de begrafenis bijgewoond... van vijf sunnitische betogers die vrijdag werden doodgeschoten door het leger. Na de plechtigheden waren er protesten tegen de Sjiitische regering van premier Maliki... De vijf betogers kwamen vrijdag bij een protest om het leven... toen militairen het vuur openden. De afgelopen maand zijn protesten tegen de regering opgeleid... maar een confrontatie met het leger bleef meestal uit. Sunnitische terreurgroepen proberen met aanslagen... de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Irak op te voeren. In New York zijn twee mannen aangehouden... omdat ze hulpgoederen uit een kerk stalen... die waren bedoeld voor de slachtoffers van orkaan Sandy. Het tweetal werd op hete daad betrapt, meldt de New York Post. De kerk op Staten Island was al een aantal keren overvallen. De laatste keer op Nieuwjaarsdag. Daarom hielden de agenten de kerk de afgelopen tijd scherp in de gaten. De acht toertochten op natuurijs... hebben gisteren bij elkaar zo'n 80.000 schaatsers getrokken. Nergens ontstonden grote problemen, zegt KNSB-natuurijscoördinator Ramon Kuiper. Vooral de drie toertochten in Overijssel werden goed bezocht... met 50.000 schaatsers. Het was de laatste mogelijkheid om een toertocht te doen... Vanaf vandaag liggen de temperaturen boven het vriespunt. Wielrenner Tom de Slachter heeft de Tour Down Under gewonnen. In de laatste etappe in Adelaide kwam zijn leiderstruin niet meer in gevaar. De 23-jarige slachter boekte donderdag zijn eerste dagzegen ooit. En nu heeft de renner van Blanco, het voormalige Rabo, ook zijn eerste meerdaagse koers gewonnen. De slotetappe van de Tour Down Under werd gewonnen door de Duitser André Grijpel. Het weer, bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het droog en klaart het op in de kustgebieden. Bij een stevige zuidenwind wordt het 5 tot 6 graden. Na het weekend veel regen, wind en temperaturen ruim boven het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. U zit heerlijk op de proluxe bekleding. Dankzij de navigatie gaat uw filestress uit de weg.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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag. Manuel Venderbos. Een hele goede morgen, een hele goede morgen en heel puik dat je luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin iedere week een inspirerende Nederlander te horen is. En vandaag is dat een vrouw die drievoudig kankeroverwinnaar is. Ze heeft naar aanleiding daarvan een stichting opgericht die steun wil geven aan mensen met kanker. Want die ziekte brengt zoveel levensvragen met zich mee dat het heel moeilijk is om daar in je eentje een antwoord op te vinden. De stichting heet Als kanker je raakt. En de vrouw over wie ik het heb is Rita Renema. Rita, heel hartelijk welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken we je een en jij een gewoon. Heel graag. Uh, ik noemde je net in de introductie bijna een soort olympisch kampioen. <lacht> dat... Drievoudig <driefoudig> kankeroverwinnaar. <lacht> nou, dat, vind, dat vind ik een hele mooie benaming. Ja? Ja, Voelt dat... het ook zo? Ja, ik, ik ben er ook natuurlijk hartstikke blij mee. Ja. Maar ik heb geen beker in de kast uh, staan. <lacht> maar uh, ja, het heeft me ook wel enorm veel geleerd. En het is wel ook een strijd die je levert. Ja. En als de de grootste strijd dan weer achter je ligt en dat je weer in het leven mag staan. Ja, dat is wel uh, een enorme overwinning die je dan mag uh, doormaken. Ja, even voor de luisteraars. Uh, er zit hier een stralende vrouw voor met, met kwiek, grijs haar. <lacht> het is echt een fitte feitje, zo ik maar zeggen. Dus ja, je, je straalt ook echt levenskracht uit. Ik geniet ook het leven, dank je wel. Ja, maar uh, tegelijkertijd zeggen artsen, uh, je bent genezen. Dat zeggen ze eigenlijk nooit. Nee, na drie keer maar niet meer. De, de kanker is weg, zeggen ze ja, dan. Ja, ja, en dat betekent uh, ja, dat je de kanker dan ook weer een beetje los moet laten. En ja. uh, het leven moet proberen op te pakken. En, en dat is natuurlijk wel een, een hele klus. Want dat doe je niet zomaar van het ene op het andere moment. Er, er zijn natuurlijk ook uh, ja, blijvende beschadigingen achtergebleven. Maar goed, als je alles weer een beetje in beeld hebt en weer een beetje weet, dit kan ik wel, dit kan ik niet. Ja, dan is het uh, toch wel weer heel erg fijn om het uh, leven te mogen genieten met al je dierbaren. Ja. En ook om de dingen weer te doen die uh, na aan je hart liggen. En, en tegelijkertijd blijft het altijd spannend. Ja. Maar ja, dat, dat, dat blijft het eigenlijk ook wel voor ons allemaal. He, het, het leven is niet vanzelfsprekend. Nee, He. dat is waar, maar voor jou was afgelopen week... bijvoorbeeld een hele spannende week. Ja, dat, dat, daar heb je gelijk in. Leg eens uit. <laughs> nou ja, ik, ik, uh, uh, ik, ik, begreep dat je, ik begrijp dat je erop doelt... Uh, dat, dat ik gewoon uh, een, de uitslag heb gehad... Uh, want je hebt weer een, een halfjaarlijkse of jaarlijkse controle gehad? Ja, één keer per jaar heb je een, een grote, grote controle. En dat houdt voor mij in dat ik dan een paar dagen in het ziekenhuis ben... dat er veel onderzoeken zijn van, van echo's, uh, hele uitgebreide scan. En dan, ja, dan, dan komt uh, verledenheden, toekomst wel heel erg bij elkaar. He, dat je dan terugdenkt aan ja, hoe het is geweest... maar ook dat je je realiseert hoe kwetsbaar je bent uh, als mens kwetsbaar. He, wat een uitslag zal zijn. He, is het goed? is het fout. Ja. En je hebt zo vaak in zo'n wachtkamer gezeten... met de gedachte van nou, het is goed. En dan is het fout. Ja. En ja, zo zit je er dan ook. En, en en is, is dat net zo spannend? Ja, ik, ik ben echt heel erg van de, van de leg dan. Als je het, het zo kan, uh, kan zeggen. Van, uh, ja, je kunt niet zo goed, goed denken. Uh, je, ja, je weet gewoon even niet wie je, wie je zelf bent wanneer je zit te wachten op, op zo'n uitslag... en als je dan bij de dokter bent en hij zegt goed... Ja, dan uh, glijdt er echt een enorme last van je af. En dan ja. denk je, oh, yes, we mogen weer uh, verder. Ja, en, en wordt er dan feest gevierd? Ja, er wordt feest gevierd, ja. We drinken dan echt een heerlijk glas wijn en ik ga lekker koken. En uh, ik jubel die hele dag ook een beetje in het rond van... Uh, oh, heerlijk, het is goed. Ja. Uh, we spraken televisie Arie Ari van der Veer, bekend van Nederland Zingt. En jij hebt een bijzondere band met hem, want je hebt ja. samen met hem in ieder geval de stichting opgericht. Ja. En hij vertelde ons ook iets over die uitslag die je deze week kreeg. Oké. Okay. Rita, <laughs> het was uh, een spannende weken. Ik had het zelfs woensdag al een beetje benauwd. Ik dacht van: uh, man, is er een telefoontje of een mailtje uit Rotterdam komen. Maar aan het eind van de middag. was het er dus, hè? Uitslag goed. Geweldig. We waren blij met jou, want ik weet uit ervaring met jou... hoe spannend dat is en hoe je er tegenop kunt zien. En nou kunnen we weer, uh, ja, wij zeggen altijd tegen elkaar... weer een half jaar vooruit. Is dat zo? Oké, je dan weer, weer een half jaar vooruit? Ja, heerlijk. Ja, en dan staat de volgende weer gepland. Ja, nou, zo'n grote controle als ik nu heb gehad, is maar jaarlijks hoor. Want okay. ja, dat, dat is niet goed voor je lijf. Want dus ik word dan ook radioactief uh, ingespoten. En uh, ja, wat, wat artsen ook zeggen, hè, ze kunnen per jaar ook pa pas op scans zien of er een ontwikkeling is, verandering ja. is. En dat is voor iedere kankerpatiënt, is dat natuurlijk ook weer anders. Ja, dus je kan nu eigenlijk een jaar weer vooruit. Ik, ja, ja. Mooi. mooi, hè? En, en hoe lang blijft dan dat opgeluchte gevoel? Ja, dat is dat negen blijft... maanden, dat je dan drie maanden ervoor alweer zit... van oeh, je moet alweer bijna? Of... Nou, dat dat is, uh, uh, dat, dat ligt een beetje ook aan, aan de tijd. Ik, ik merk, uh, het, is, het is nu 2,5 jaar geleden... dat ik klaar ben met behandelen... Uh, ja dat is toch alweer 2,5 jaar. Dus je gaat ook steeds meer vertrouwen krijgen... Ja, in, in dat het goed gaat. En, en is zo'n eerste controle er na een behandeling... dan is dat veel spannender... als ja. dat het nu uh, al, alweer een aantal keren geweest is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus, maar... ja, de, de, de tijd leert, de tijd heelt ook, uh, merk ik. Ja. Het blijft spannend, maar het wordt toch gelukkig wel anders. En de lading... Uh, wordt word, uh, ook wat, wat minder zwaar. Ik, ik kan me voorstellen dat je, dat je in het begin... Bij, bij elk pijntje of iets anders in je lichaam voelt... al denkt van hoe het is weer mis. Nou, ik denk dat dat blijft. Dat blijft? Ja, het, het is een raar mechanisme... Om, omdat je je lijf niet meer vertrouwt. Uh, nee. En je herkent het ook niet meer. Nee. Nou, ik wil straks alles van je weten over de stichting... die je hebt opgericht voor Mooi. mensen met kanker. En hoe je mensen... Die uitzicht hebben op de dood, toch weet op te beuren en te bemoedigen. Lijkt mij namelijk vrij moeilijk. Mij ook. Ja, nou daar, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst prachtige muziek van Emily Jane Bristow. I say goodbye today. Emily Jane Bristow met Raindrop bij Dit is de Zondag op Radio 1. Een heel mooi klein liedje over het moeten loslaten van iemand. In de liefde dan, niet zozeer in het leven. Hier bij mij aan tafel Rita Renema, drievoudig overwinnaar van kanker. Dat zit ik eigenlijk zo tijdens het liedje een beetje te bedenken... ben jij eigenlijk mensen kwijtgeraakt doordat je kanker kreeg? Nou, Je komt wel anders in een relatie te staan... Uh, met elkaar. Je, je echte vrienden... Uh, is denk ik ook een toets van... zijn dat je echte vrienden? En mijn echte vrienden zijn gelukkig echt mijn echte vrienden gebleven. Ja. Maar... maar uh... Uh, ja, het komt er ook op, op aan van, uh, is je relatie uh, echt? En daarin verdwijnen dan toch ook wel een aantal mensen... Uh, wanneer je door ziekte getroffen wordt. Ja. Weet je, je komt in zo'n andere fase van je leven terecht. Dat sommige kom... mensen dat niet begrijpen of niet, niet meevoelen? Of... Ja, ja. Wanneer je kanker krijgt, en, en dat, dat geldt uh, echt voor, voor, voor iedereen, dan wordt je leven bepaald door uh, behandeling en, en ziek, ziek worden, ziek, ziek zijn. En dat is niet een paar weken, maar dat is, het is maanden, dat is, dat is soms uh, anderhalf jaar, He, wanneer ja. je zo'n behandelingstraject gaat. En, ja, degene die dan kanker heeft... Ja, die, die wordt ook een beetje anders... Door, door medicijnen en door behandeling. Dus je bent niet meer degene... Die, maar die, hoe die anders? Bent... Anders van humeur? Anders van... Ja, ook. ook uh, medicijnen uh, ja, bepalen ook wel, uh, wel je, je gedrag. Uh, ja. je, je, je bent gewoon even alleen met, je, met jezelf bezig. Je kunt ook niet, niet, niet anders. Je bent, je bent ziek en je bent moe. Ja. Waardoor je ook... Uh, geen dingen kunt ondernemen, ook geen sociale contacten kunt onderhouden. Ja. En je hebt soms ook, ook behoefte om het op je eigen wijze te doen. Straks pra praten we verder over wat het met je doet als kanker je raakt. Maar eerst die stichting. Die heb je samen met televisiedominee Arie van der Veer opgericht. En hoe is het eigenlijk ontstaan, die stichting? Ja... Nou, uh... Het gaat een beetje, een beetje terug naar, naar mijn tweede kanker. Toen heeft uh, dominee Arie van der Veer een tv-opname uh, uh, gemaakt. Zo praat je er ook over mijn eerste kanker, mijn tweede kanker, mijn derde kanker? Ja, ja, ja. ja. Ja, het is wel allemaal gekenmerkt. Uh, bij de eerste was dit, bij de tweede was dat. Ja. En bij de tweede, nee, toen had de EO dan gevraagd... of zij een tv-opname mochten maken uh, over mijn werk als geestelijk verzorger... en hoe het was om als geestelijke verzorger uh, zelf uh, geestelijke zorg nodig te hebben. Daar gaan we het straks ook okay, nog verder over hebben. Ja, nou, en toen hij bij, bij mij op, uh, op de bank zat, had, had hij zelf dus, uh, dus ook... Uh, Kanker. Uh, ja, die uitzending uh, heeft een heleboel gedaan met ons: met, met ons, uh, met ons uh, delen over, over de kanker, maar ook de reacties die van, van mensen op dat programma kwamen. Mm -hmm. En ja, weet je, je ziet door, door de secularisatie uh, die er is in, in Nederland de, de, de toenemende individualisering. Uh, de steeds technischer woorden gezondheidszorg. Ja, dat er een enorme eenzaamheid is, is bij mensen. En dat er weinig aandacht is voor de vragen die mensen hebben. Hè, over het leven, over, over het lijden. En ja zo, zo kwam... Aan de hand van die vragen toch, toch het verlangen, nou we zouden iets moeten doen voor die mensen die, die zoeken naar antwoorden op die vragen, die zoeken naar God. En, en, en wat doen jullie dan? Ja, we organiseren ja, een, een, een dag waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar waar mensen ook God kunnen ontmoeten. En je merkt dat dat uh, enorm bindend is. Ja. En wanneer je als, als lotgenoten bij elkaar komt, dan heb je soms ook maar een half woord nodig. En dan kun je elkaar ook bemoedigen. He, wij, wij zeggen omstandigheden kunnen wij niet veranderen. He, die mm. kunnen heel verdrietig zijn. Maar we kunnen een kijkrichting wel veranderen. Ja. En ja, daarin uh, kun je elkaar enorm bemoedigen. En, en nu zijn jullie zelf allebei gelovig, zowel Ari als jij. Ja. Uh, maar je richt je behalve op gelovigen ook op ongelovigen. Ja, ja. Kijk, ja, weet je, de, de, de zingeving... Uh, die hebben we natuurlijk allemaal. Het, wat is de zin van het leven? En wanneer er ingrijpende gebeurtenissen in je leven gebeuren... Ja, dan wordt die zingeving frontaal aangevallen. En dan komt je eigen zingeving boven, maar ook je eigen spiritualiteit. Hè, je hebt dan vragen van... Uh, ja, waarom moet dit mij overkomen? Ja, want, uh, waarom juist nu? Ja, uh, want uh, Even om een gelovig iemand bij de, bij de staart te vatten... Uh, wat zeg je dan tegen zo iemand? Kop op. Uh, je komt nu vast eerder in de hemel? Nee, nee, nee, nee, nee. nee ik, ik denk... Ik... Nee, het is niet zozeer uh, de bedoeling dat, dat we echt antwoorden hebben. Weet je? Het, het is meer de bedoeling dat we meetrekken met die ander, uh, luisteren. Uh, maar ik kan me voorstellen dat een gelovige iemand misschien wel heel erg boos is op God. Ja, yeah, nou, dat, dat mag ook. Vertel het maar. Weet je, uh, spreek de dingen uit die, die, die in je hart zijn, uh, ja, die, die je denken beheersen. He, als je het kunt uitspreken, dan, dan geeft dat uh, ook, ook een stukje lucht He, in de bij. Uh, zijn er gelukkig ook genoeg voorbeelden. Hè, dat David het uitschreeuwt uh, naar God. Van, ja. mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En, en Jezus aan het kruis, die, die schreeuwde dat ook uit. Naar, naar God. Dus, dus dat stukje eenzaamheid, dat stukje angst. Uh, ja, dat, dat is realiteit. En, en wat zeg je dan tegen een niet-gelovig iemand? Nou, ik denk hetzelfde. Bijna. Alleen weet je, wanneer je gelovig bent... dan, dan kun je uh, ook elkaar... Uh, bemoedigen door, door met elkaar te bidden. Uh, ook elkaar te bemoedigen door woorden uit de Bijbel te zoeken maar die, dat kan, die tot troost zijn. Dat kan bij een niet-gelovige iemand niet. Nee, maar, maar een, een, een niet-gelovige. Uh, weet je, als, als die bij de stichting komt. Dan, dan is die wel op zoek naar de zin van, van het leven. Maar stel, ik ben niet gelovig en ik kom bij de stichting. Ja. Ik ben wel op zoek. Ja, Best welkom. Was... Wat... <laughs> nee, wat, wat zou je dan tegen mij zeggen? Nou, misschien kan ik, kan ik je een voorbeeld geven... van, van iemand die, die zoekend is en die dan bij de stichting uh, komt. Uh, uh, he, iemand is dan geraakt door, door de kanker. En die, die wordt bepaald bij de, bij de zin van, van zijn leven. Uh, degene die... Uh, ik dan voor ogen heb... Die, die heeft uit zichzelf een Bijbel gekocht... is daar uh, in gaan lezen. En tijdens de ziek zijn heeft hij alle tijd... om, om te lezen. En hij wordt geraakt door, door de Bijbel. En dan wil hij antwoord hebben... op, op zijn vragen. Ja. En zo kom je dan met elkaar in gesprek en, en mag je woorden van God, uh, God uitleggen. Maar je hebt niet altijd antwoorden op de vragen. En misschien is dat ook juist wel goed... om geen antwoorden te hebben op de vragen... en de vragen te laten staan ja. zoals ze er zijn. Pasklare antwoorden bestaan niet. Nee, dat denk ik niet. Ik, en ik denk dat je ook, ook zelf allemaal de antwoorden moet zoeken. En, en soms vind je pas jaren later de ja. antwoorden op je vraag. We vroegen Arie van der Veer iets te vertellen over jou... en over wat jij voor andere kankerpatiënten betekent. Ja, het speciale is, ik vind ook wel het zware. Als je zelf door zo'n ziekte als kanker... word je toch wel hard geconfronteerd met de betrekkelijkheid van het leven. Ook nog dat dagelijks tot je beroep maakt. Nou, dat, dat vraagt wel veel van je. Dan moet je wel sterk zijn. Ik vind een geestelijke, een sterke vrouw. Ze staat midden in het leven. En ja, het is haar roeping geworden. Wanneer je zelf deze ziekte hebt gehad en, uh, en je weet hoeveel spanning dat in je leven meebrengt en hoe anders je leven wordt... dan is het fantastisch dat je zegt van oké, okay, zolang ik nog te leven heb, en dat leven is eigenlijk extra tijd... Uh, wil ik uh, de uren, de dagen, hopelijk de jaren besteden voor die ander die met die verschrikkelijke ziekte ook geconfronteerd wordt. Rita's kracht... Om mensen te helpen die door kanker geraakt zijn... is toch in de eerste plaats dat zij ervaringsdeskundig is. Als Rita uh, mensen uh, bezoekt of uh, met mensen spreekt... is dat iemand die drie keer kanker heeft gehad. Zij weet van de hoed en de rand. ze weet van de pijn en het verdriet. En ze weet ook tegelijkertijd weer om, ja, om, om overeind te krabbelen. En om nieuwe doelen te stellen. Ja, ik ben trots op Rita. Het is jammer dat je nou geen uh, televisie-uitzending hebt. Hè? Want als je dat tegen Rita zegt, dan hoop ik eigenlijk dat ze een beetje gaat kleuren. Ja, ik kan niet melden dat dat doet zo, hoor. Dan zit die helemaal te glimmen. Harry uh, van der Veer zegt eigenlijk... de tijd die, nu, die je nu leeft, is eigenlijk extra tijd. Ja, zo... So, zo, zo ervaar je dat wel. Het, het leven opnieuw uh, door God aan jou gegeven. Uh, weet je, wanneer je zo uh, bij uh, de eindigheid toch van het leven wordt geconfronteerd... en je mag dan weer verder leven, ja, ja dan geniet je het leven ten, ten, ten volle. Dat begrijp ik heel goed. Maar wat ik dan, waar ik dan benieuwd naar ben... is uh, dat Arie van der Veer ook zegt dat jij de tijd die je nog te leven hebt... wilt inzetten voor andere mensen met kanker. Ik kan me juist voorstellen dat je denkt van die tijd die ik nog heb ga ik enorm genieten van mijn, van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen uh, en even weg met die kanker. Ja, dat, dat kan ik niet. Het, het, het is natuurlijk ook altijd mijn werk geweest, hè? Uh, werkzaam te zijn binnen de palliatieve zorg. En, ja. en dat, dat heeft ook, ook, ook mijn hart. En uh, zeker uh, door de kanker merk ik dat ik mijn werk uh, nog beter kan doen. He, dat, dat je naast de ander kan zet, zitten, uh, dat je vragen kunt stellen, uh, dat je er ja kun, kunt zijn. En daarin hoop ik uh, ja gewoon ook iets voor die ander te kunnen, kunnen betekenen. Ja, want kan je kort uitleggen uh, hoe dat bij jou is verlopen, die drie keer? Hoe, hoe bedoel je dat nou, precies? Je hebt drie keer kanker ja. gehad. Uh, hoe lang is het geleden dat je de eerste keer kanker kreeg? Ja de, ja, de eerste keer uh, is nu negen jaar geleden. Ja. En uh, de, de tweede keer was dan vier jaar later. En uh, de derde keer was uh, weer een jaar later. Dus uh, ja, on, ons leven heeft wel uh, enorm in teken gestaan van, uh, van, van kanker. Ja. En van je leven weer, uh, weer oppakken. En dan toch weer teleurgesteld worden dat er weer een andere kanker uh, kwam. Ja, ziek worden. En uh, ja... Gelukkig toch weer oppakken en dat je weer verder mag gaan. Ja, dat lijkt me best wel heftig. Dat, dat is ook heftig, maar niet alleen voor mij, uh, voor, voor mijn hele gezin. Ja. En ja, dan is het heel belangrijk uh, ja, dat je met elkaar verder mag. Is het dan heftiger om de tweede keer weer kanker te krijgen of is de eerste keer kanker krijgen heftig of kan je dat niet zo zeggen? Nee, ik denk dat iedere keer op zich staat, maar bij de eerste keer dan heb je gewoon wel van oké. Okay, uh, het, het, het, is, het is klaar. Uh, uh, en je hoopt dat het dan ook klaar is. En als je dan een tweede keer een andere kanker krijgt... Ja, dan word je wel uh, ernstig teleurgesteld uh, in, in je lichaam. Ja. Um, het is alweer bijna half acht. We praten zometeen uh, verder over dit onderwerp. Het is tijd voor het nieuws. Tijd voor een overzicht gelezen door Juri Stubinetski. Radio 1. Het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan Frankrijk ondersteunen bij de interventie in Mali. Het land stuurt tankvliegtuigen. Daarmee kunnen Franse straaljagers in de lucht bijtanken. Ook stelt de VS militaire transportvliegtuigen beschikbaar. Het dodental van de gevangenisopstand in Venezuela is opgelopen tot 61. Dat heeft de directeur van het plaatselijke ziekenhuis laten weten. Onder de slachtoffers zouden ook cipiers en militairen zijn. De opstand zou zijn begonnen toen gedetineerde leden van de nationale garde aanvielen. Nederlands succes op de eerste dag van de WK-sprint in Salt Lake City. Schaatser Michel Mulder gaat aan de leiding. De fin Pekka Koskela staat op 1900ste tweede en Hein Otterspeer derde. Bij de vrouwen is Thijsje Oenema de beste Nederlandse. Zij staat vijfde in het klassement. En burgemeester Bloomberg van New York... heeft een donatie van 350 miljoen dollar gedaan... aan de universiteit waar hij afstudeerde in 1964. Het gaat om de Johns Hopkins University. Volgens de universiteit gaf Bloomberg de afgelopen decennia in totaal ruim 1 miljard dollar aan Johns Hopkins. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. In het noordoosten en oosten is de eerste uren nog kans op ijzel. In de middag wordt het vanuit het westen droog. De zon kan dan ook nog even doorbreken. Het wordt gemiddeld een graad of vijf en er waait een stevige wind uit het zuiden. Aan zee is de wind hard, windkracht 7. Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan wat lichte regen vallen. De minima komen net boven het vriespunt uit. Morgenochtend zijn er in het noorden zonnige perioden, in het zuiden komt bewolking voor en valt er een beetje regen. In de middag neemt in het hele land de bewolking toe en in de avond volgt dan een regenstoring. De temperatuur loopt op tot zo'n 6 of 7 graden, met daarbij opnieuw een stevige zuidwestenwind. De dagen daarna is het wisselvallig herfst weer. Met van, van tijd zeven tot tijd. Tot regen. 8 uur. Dit is de Zondag. Op radio 1. Je luistert naar Dit is de Zondag. En als je net inschakelt, een heel goede morgen En puik dat je luistert. Ik praat vanmorgen met Rita Renema. Met haar stichting Als kanker je raakt, wil ze kankerpatiënten steunen. Hoe nodig dat is, merkte ze toen ze zelf tot drie keer toe kanker kreeg. Nou, we hebben het er net kort even over gehad. Maar je hebt eigenlijk nog niet verteld wat voor soort kanker je uh, kreeg. Maar daar wil je het geloof ik niet over hebben. Nee, nee ik denk dat dat ook niet echt, echt, echt relevant is. Het, het feit wanneer, wanneer je kanker krijgt, en, en dat, dat geldt voor, voor iedereen... Dan, dan is er een enorme chaos. Een enorme chaos in je dagelijks leven, maar ook in je emotie. Ja. En ja, daarin... Herken je elkaar als, als kankerpatiënten? En, en is het goed om elkaar te ontmoeten en, en voor elkaar te zijn? He, van Hoe kun je verder, hoe kun je het, het, het leven weer oppakken? En dat is iets ja, waar ik heel graag uh, de ander uh, in, in wil ontmoeten. En uh, ja, wil bemoedigen van uh, kom op, hou vol. Uh, we lopen een stukje samen en uh, we moedigen elkaar uh, daarin aan. Ja, en dat bemoedigen dat doe je zeker, ook als geestelijk verzorger in een verpleeghuis en in een palliatief centrum. Ja. En uh, je hebt meerdere boekjes geschreven of gemaakt en uh, in eentje daarvan trof ik een aantal uitspraken van uh, cliënten. Ik pak het er even bij. Um, eentje die ik wel heftig vond is van een man, die, of van iemand die 93 jaar is en die wist dat hij spoedig zou sterven. Die zegt, ik strompel vrolijk naar de dood. Ja, ja, vind je dat niet prachtig? Heb je veel gelachen met die man? Nou, ik, ik vind het zo mooi als je aan het eind van het leven dat kunt zeggen. Ja. Weet je, we weten allemaal dat, dat, we, dat het leven eindig is en dat we eens moeten sterven. En ja, zo'n man is een voorbeeld voor me. Kijk, het sterven, het doodgaan op zich blijft altijd moeilijk. Ja. Maar als je dan aan het eind van je leven kan zeggen, hè, letterlijk en figuurlijk, ik strompel vrolijk. Naar de dood. Ja, ja dat, dat, dat vind ik uh, ja, kostbaar. Maar dat is natuurlijk ook makkelijker, makkelijker tussen aanhalingstekens te zeggen als je 93 bent dan, dan als je een moeder bent van 39 en je krijgt uh, borstkanker. Ja, nee, Maar die moeder zal dat ook niet zeggen. Nee. Maar, maar zo, zo iemand hè, die dan 93 is en dat zegt... Ja, dat, dat, dat is voor mij een, uh, een, een levensles. Ja. Dan denk ik, oh, als ik zo oud mag worden en dat mag zeggen... Ja. Ja, dat, dat is levenskunst. Iemand anders die zegt... ik doe mijn best om er voor 80% het beste van te maken... maar die andere 20% moeten ze mij maar niet kwalijk nemen. Ja, ik vind ik ook zo mooi. Ja. ja, ik denk dat je als mens zo de behoefte hebt om, om jezelf te zijn. En zeker wanneer je in een verpleeghuis uh, wordt opgenomen. Nou, dat lijkt mij zelf echt zo heftig. Ja. En, ja, je leven wordt uh, geleefd. Uh, en je hebt je te houden aan uh, wanneer je uit bed kan. Uh, hè, wanneer de koffie er is, wanneer je naar de toilet komt. He, wachten op de dokter, wachten op de fysiotherapie. Je voelt je bijna geen mens meer. Nou, ik, je, je leven is voor mensen die opgenomen zijn in een verpleeghuis... toch wel heel anders geworden en, en beperkt tot dat hele kleine kamertje... Ja. waar hun bed staat en, en hun kastje. Ja, want ik lees hier nog een hele schrijnende. Niemand noemt me meer bij de voornaam, maar ik heet Cecilia... en je schrijft het met een C. Ja, ja. Ja. Het, het mooie was bij bij deze mevrouw als wij samen waren dan dan noemde ik haar bij de naam. Ja. En, en dat dat is natuurlijk zo'n klein ook... ding kan al kan al zoveel losmaken bij ja, mensen. Ja. Ja, maar maar bij deze mevrouw, en dit was ook een oudere mevrouw... ja, wanneer je oud wordt, ja, dan vallen heel veel leeftijdsgenoten die vallen weg. Ja. Dus ja, dan word je mevrouw. Ja. En dan word je niet meer bij de voornaam genoemd. Ja. En als ik dat dan hoor en daarover nadenk... dan denk ik, oh als, als later niemand meer Rita tegen me zou zeggen... maar dat iedereen mevrouw tegen mij zou zeggen... Ja, en dat, u... zou, ja, dat, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ja. Nou, ik blijf nog even Rita zeggen. Ja, graag. En e eentje wat ook de titel van het boek is geworden, Als je me aanraakt voel ik me weer mens. Ja. Raakte jij diegene aan? Ja, maar, maar het is ook breder. Weet je, uh, hè, wanneer je gezien en gehoord wordt, dan, dan raak je elkaar aan. En we hebben allemaal behoefte om gezien en gehoord ja. te worden in wie we zijn. Ja, wat ik zo uh, uh, bewonderenswaardig vind... Uh, in je werk uh, word je dus met doodgaan en soms met kanker geconfronteerd. Ja. In je eigen leven word je met kanker geconfronteerd. Ja. En met de stichting ook nog eens een keer. Ja, ja. Het is nooit zo dat jij, dat jij de deur uitgaat en dat je tegen je man zegt... van schat, ik ga even lekker, even, even lekker wat luchtigs doen, ik ga naar mijn werk. Nee, nou, sterker nog, mijn man moedigt me erin aan en ja. uh, is, is ook... ook er enorm bij betrokken. Uh, ja, ja, weet je, je... je kunt iets betekenen... door dit uh, gebeuren... Voor, voor de ander. En dat, dat raakt uh, enorm mijn hart. Ja. Uh, en, en daarin... zie ik ook... Uh, ja, het, het als iets wat, wat God aan mij heeft gegeven. Van blijkbaar... Uh, kan ik hier een schakeltje in zijn. En kun je He, het ik aan? Heb, ja, en, en ik heb geen slaaploze nachten ervan. En, en weet je wat, wat ook het leuke is binnen mijn werk? Ik werk met een team. He, ik werk met de arts, psycholoog, maatschappelijk werk, een zuster. En we zijn ook echt een team. En je kunt met elkaar zoveel betekenen voor die ander. En ja, dat, dat, dat geeft je ook een heel goed, goed gevoel. Ja. He, het, het, het stukje... Uh, ja er Zijn voor die ander. Maar en... word je daar nooit eens moe van? Nee, nee. <laughs> nee. <laughs> geeft het energie? Ja, ja, ja, het, het, het geeft me. Uh, uh, ja, ik, ik, ja ik, ik geniet ervan. Als, als ook mag merken dat, dat uh, het een ander helpt, uh, een ander bemoedigt. En dan merk je dat je, dat je met elkaar zoveel kunt betekenen voor ja. een ander. Ja. En, en daar, daar wordt het leven alleen maar mooier van. Op de website van Als Kanker Je Raakt hebben jullie het over chaos... waarin ja. je als kankerpatiënt terechtkomt. Ja. Kun je die chaos beschrijven? Ja, weet je, het is een chaos in, in alles. Want wanneer je de diagnose kanker krijgt... Ja, dan staat werkelijk van het ene moment op het andere moment... staat, staat je leven op z'n kop. En je dagelijkse agenda wordt vanaf dat moment uh, ingevuld... door uh, de dokter, door het ziekenhuis, door behandeling. Hè? Je, je zit uh, bij de dokter en je denkt eigenlijk dat je gezond bent. En je hoort dat je, dat je kanker hebt. En wanneer zo'n behandeling gaat, uh, gaat starten... Ja, dan word je zieker, zieker, zieker. Uh, hey, je wordt moe. Uh, uh, ja, de agenda wordt door, door uh, het ziekenhuis uh, bepaald. Ja, je, je naasten om je heen... Uh, die worden ermee geconfronteerd. Ja. Uh, uh, ik heb een paar aspecten opgeschreven... Uh, die we misschien even langs kunnen lopen... waar je als kankerpatiënt waarschijnlijk mee wordt geconfronteerd. Als eerste... Pijn? Eh, heb je fysiek pijn als je kanker hebt? Ja, lichamelijk en geestelijk heb je pijn. En enorm veel vragen. En je hebt angst. Hè, angst uh, slaat de behandeling aan. Uh, hoe, hoe gaat het verder? Ga je dood? Uh, ook dat. Je, je komt zo bij de kern uh, van het leven. Zo bij de zingeving van het leven. Zo bij je eigen spiritualiteit. Ja, bij de zingeving of bij de onzingeving? Nee, het, het, de vragen, hè, wat is de zin van dit ja. gebeuren? Ja, die, die komt, komt zeker uh, op je af. Hè, waarom ik? Uh, ja, waarom ik niet? Hè, die, die twee strijden ook. Ja. Um, reacties van je naasten in je omgeving? Ja, dat is moeilijk. Het is moeilijk ook uh, om verdriet uh, bij de ander te zien... Om, om het gebeuren. En je hebt uh, allemaal daarin je eigen, eigen beleving. Hoe, hoe was dat voor jou dan? Want je hebt zelf kinderen. Ja, ja, ik, ik vond het, dat vond ik misschien nog veel moeilijker dan voor mezelf. Om, om hun verdriet te zien. Ook om hun uh, angst te zien mij te moeten verliezen. Ja. En hoe ben je daarmee omgegaan dan? Ja, we, voor mij is geloof wel heel belangrijk... Uh, ik ben ook heel erg blij dat, dat uh, mijn man christen is. Uh, ik ben ook blij dat ik, dat ik bij een kerk hoor. He, dat dat gewoon op de moment wanneer je zelf niet kunt bidden... en zelf ook geen antwoorden hebt, dat je, dat je weet dat anderen voor jou bidden. Want die momenten heb je gehad ja, zeker. dat je niet nee, kon zeker. bidden? Ja, absoluut. God misschien wel van alles toewenste? Nee, ik ben, ik, ben, ik ben echt nooit boos geweest uh, op, op God. Ik geloof ook niet dat God ons mensen beschermt voor het lijden maar wel dat hij ons beschermt in het lijden. En, en dat is een groot verschil. En ik heb wel ervaren... Maar dat... hij zit ook niet van boven te kijken van... Nou, die Rita, die geven we kanker. ah Nog een keer. Nee, dat, dat geloof ik ook helemaal niet. Nee. Dat geloof ik ook helemaal niet. Maar ik geloof wel ook dat, dat God uh, mensen geeft... Uh, die er voor, voor mij uh, kunnen zijn. En ja, dat, dat is een wisselwerking. De ene keer ja. is de ander er voor mij... en de andere keer mag ik er voor de ander zijn. He, dat... dat... Ja, dat, dat is een opdracht in, in, in het leven. En het is fijn om, me, om met elkaar uh, feest te vieren... maar het is ook fijn om met elkaar verdrietig te zijn. Ja. En dat klinkt misschien gek, maar gewoon zeker in het lijden... Uh, ja, ontmoet je elkaar, maar ontmoet ja. je ook God. Welk onderwerp komt nou het meest ter sprake onder lotgenoten? Oh, dat is... Dat is... Om, om gewoon dat, dat direct te zeggen, ja, het is, het is toch de kwetsbaarheid van het leven. Uh, de onzekerheid ja. die je hebt gekregen. Een, een lichaam wat je in de steek laat, uh, wat niet is te vertrouwen. Ja. ja. onzekerheid, afhankelijkheid, kwetsbaarheid, angst. Jullie hebben binnenkort ook weer een, weer een dag, geloof ik. Hè? Even kijken. Ja, 16 maart is er. Uh, een derde landelijke dag in Amersfoort. Oké. Okay. En uh, ja, op de website kun je er heel veel over uh, lezen. En daar kan iedereen naartoe? Ook degene die nu zit te luisteren ja, denkt van... Ja, iedereen kan er naartoe. Het, het, het is ook gratis. Uh, je kunt uh, anderen ontmoeten. We hebben ook uh, echt een, een mooi programma. Dus wees okay. welkom. Nou. Ja, in het klooster, ja. in Amersfoort. Nou, uh, op onze website staat ook uh, veel meer informatie. EO.nl/slash Dit is de Zondag. Uh, speciaal voor jou, Rita, heeft dichter Tsja Bruina een gedicht geschreven. Zo. Dichter bij de Zondag. Er is veel wat je kan als je niks meer kunt, voor je vertrekt, om hulp vragen. Iemand ervoor bedanken. In gedachten samen aan de oever van een snelstromende rivier gaan staan. De anderen vragen op je te letten tijdens het pootje paren. Een kleed uitspreiden op het gras. Samen je wensen eten als rijpe bessen. Ideale uitschenken die je eerder wilt en dronken maken. En dan kan je gaan liggen. Om naar de overkant te staren. En nog één keer te vragen wat die ander van het uitzicht vindt. Sid Bruinja heeft het gedicht geschreven. En als iedereen die, die de woorden nog een keer willen vangen op hun netvlies... het gedicht is na te lezen op onze website. eo.nl/ditisdezondag. Wat vond je ervan? Ja, prachtig. Dank je wel. Kan je er één frase uithalen die, die je aanspreekt? Naar de ruimte die er is in dat liggen in het gras. En ja, kijken naar het uitzicht... En wat voor uitzicht heb jij? Ja. Uh, wat voor uitzicht heb ik? Ja, ik zou dan zoveel willen, willen zeggen. Ja, toekomst. Ik heb toekomst. En ja, mijn toekomst zie ik ook wel uh, bij God. En dat, dat geeft me ruimte om van het uitzicht te genieten. Het, uitzicht, het aardse uitzicht? Uh, ja, naar, naar het hemels uitzicht. Ja, nou, mooi. Eh. Um... We gaan naar muziek. Catharina met Songbird. I hear a bird sing a song in the tree, in front of my I heard it sing yesterday, but today, my tears are coming down. Prachtig, over uitzichten gesproken. Ik kan niet wachten om ze weer te horen kwetteren in de lente. En dan heb ik het natuurlijk niet over zangeres Catharina... maar over de fluitende vogeltjes in de boom voor haar huis... die zij bezinkt in Songbird. <coughs> Sorry. Als je nog niet wakker was, dan ben je het nu wel. En ja, waar je ook wakker van wordt, is mijn gast Rita Renema. Wat een kracht straalt zij uit. Ze is oprichter van de stichting Als Kanker Je Raakt... waarmee ze kankerpatiënten wil steunen. En ze had zelf ook drie keer kanker. Rita... Je bent zo positief en je straalt zoveel positief uit, maar, positiviteit uit. Maar uh, waar heb je nou zelf het meest mee geworsteld? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, toch weet ik het wel hoor. Het, het, het is uh, je leven weer oppakken. Het, het loslaten van, van angst. Weet je, je wil zo graag zekerheid hebben. En dat moet je loslaten. Uh, en gewoon het, het leven per dag beleven. He, geen zorgen voor de dag van morgen. Ja, dat, dat is wel een dat klinkt werk... makkelijk. Maar... Ja, dat is wel mijn werkprogramma geworden. En, en dat, dat, dat werkt ook. Uh, maar het loslaten van angsten voor terugkeer van kanker. Dat, dat, dat is denk ik uh, wel, wel de grootste worsteling. Ja, kan je dat? Nee, de ene keer wel en de andere keer uh, niet. Dat, dat is echt een werkprogramma. Angst kan je zo overvallen. En ik heb me ook maar voorgenomen om die angst toe te laten. Waardoor die uh, in zekere zin uh, minder wordt. He, de, de angst hoort in zekere zin uh, bij dit gebeuren, bij, bij ja. het leven. Ja. En wanneer je dat toelaat, ja, uh, daardoor uh, is het misschien ook weer makkelijker. Maar daar ligt wel de, de grootste worsteling... Ja, dat kan me voorstellen. Wat doe je nu anders dan voordat je zelf ziek werd? Wat doe ik nu anders? Nou, ik denk als je aan mijn kinderen zou vragen... ik, ik, ik zeur wat minder, ik relativeer uh, wat meer. Ja, als je zo'n zeur komt? Ik, nou, dat niet, maar ik kon me wel zorgen maken dat ik dacht van... oh, is deze keus die ze gemaakt hebben wel goed? En, dan, uh, en nu denk ik van, oké, okay, het is hun keus... Uh, hoe kan ik uh, hun uh, bemoedigen? En uh, ja, hoe kan ik accepteren dat het hun keuze is en niet mijn keuze is? Daar ben ik echt makkelijker in geworden. Vrijheid. Ja, en gewoon, nou, op mijn werk ben ik denk ik ook makkelijker geworden. Van uh, oké, okay, uh, laat maar. Ja, <laughs> uh, maar niet alsof het je niet interesseert. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Gewoon wat, wat in de relativerende zin van oké, okay, dit is ook een manier, uh, is goed. Het ja. hoeft niet op mijn manier. De stichting, we hebben het al vaker gezegd... heet Als kanker je raakt. Ja. Dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Ja. Uh, dat ze door de ziekte geraakt worden. Direct of, of ook wel indirect. Ja. Stel, er luistert nu iemand... en die heeft zoiets van... ja, kanker heeft me inderdaad bij de kladden. Ja. Wat zou je dan tegen zo iemand willen zeggen? Nou, kom naar de landelijke dag... <laughs> 16 maart geloof ik, hè? 16 maart. Nee, of, of kom, bezoek onze, onze website. En, en als er dingen zijn die je bezighouden, hè, daar, daar kun je je vragen stellen. En dan is er ook iemand die uh, je antwoord geeft. Hè. Dan kun je zoeken uh, naar wat, wat heeft die ander nodig. Ja, maar Goed. dit vind ik nog een beetje te makkelijk. Als ja, ik wil nou, nu... wel, naar welke hoek wil je dan? Nee, ja, ja, uh, iets, <coughs> iets, iets bemoedigends voor, voor diegene. Ja, dat kan je niet in algemene zin zeggen. Dat, dat vind ik echt, echt, echt heel moeilijk. Weet je, het is voor ieder zo, uh, zo anders hoe je geraakt wordt door kanker. Ja, wat ik zou, zou willen zeggen, ja, hou, hou vol, uh, houd moed. Ja. Maar ja, het is wel een heel gebeuren. Ja. De stichting die, die bestaat nog maar kort. Waar wil je over vijf jaar staan? Of, Ui... of kijk je als kankerpatiënt niet zo ver vooruit? Nou, ja, we, we hebben wel als doel gesteld uh, dat we over vijf jaar willen dat, dat heel Nederland, en daarmee bedoelen we alle ziekenhuizen, huisartsen, kerken, gemeentes, dat die uh, weten dat de stichting als kanker je raakt bestaat. En dat er een stuk samenwerking is. Ja, de Landelijke Dag. Uh, willen we blijven organiseren, maar we, we hopen ook echt door het hele land uh, lotgenotendagen te organiseren. Waar mensen elkaar in kleine groepen kunnen ontmoeten. He, dat, dat je, dat je uh, daar een stukje bemoediging kunt vinden, herkenning in, in, in de ander, in want, het proces. Want nu is er één ontmoetingsdag per jaar? Ja, één grote landelijke dag. Maar er zijn ook dagen. En, en voor het komende jaar staan er ook zes gepland. Uh, in Hatem, in Napkoude, Rotterdam. En we hopen dat dat als een sneeuwbal... doorrolt en doorrolt uh, naar Groningen, Friesland, Noord-Holland. En uh, ja, dat... dat dus dat ook overal bekend uh, is. En, en het mooie is, zeg maar, in Rotterdam, dat ook ziekenhuizen zeg maar, ons opzoeken en zeggen wij willen met jullie samenwerken. Omdat het stukje zingeving, dat, dat wordt uh, nergens belicht. Daar, daar is weinig aandacht uh, ja. voor. En zoals we al eerder gezegd hebben, <lacht> en wanneer je door kanker geraakt wordt... Uh, ja, dan, dan komen er zoveel zingevingsvragen boven. En je hebt behoefte om je verhaal te vertellen. En dat is wat wij willen als, als stichting. Hè? Dat we met de ander mee willen trekken. Naar de ander willen luisteren. Ja, ons, ons oor, ons hart willen aanbieden. Voor ja. de ander willen bidden. Mooi. De stichting komt voort uit je eigen ervaringen met kanker. Uh, heb je hiermee nou het gevoel dat... dat jouw eigen kanker toch iets goeds heeft voortgebracht? Of kan je dat niet zo zeggen? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En het is niet alleen mijn eigen kanker. Het had ook al met mijn werk uh, in de palliatieve zorg te maken. Het, wanneer je echt geconfronteerd wordt met, met, met het leven... en met de eindigheid van het leven... dan komt er bij iedereen komen er zoveel vragen boven. Ook ja. vragen over God. En waar kun je dan met die vragen naartoe? Nou, en daar willen wij als stichting... In zijn. Ja. Van kom met die vragen. We willen naar je luisteren. Um, het is tijd voor het gastenboek. Ja. Uh, we hebben het Dit is de zondag gastenboek. En iedereen schrijft daarin hoe hun ideale zondag eruit ziet. Ben ik wel benieuwd. Hij ligt daar. Uh, wat jij hebt opgeschreven. Nou, mijn... Ideale zondag uh, is misschien uh, wel luisteren naar Nederland zingt op zondag. Ja, dat zeg je, dat zeg je omdat je vriendjes <laughs> bent met Ari van der Vier. of niet? Ja, dat is wel een beetje een grapje. Oh. Nee hoor, maar, maar ik mag er sowieso ook wel heel graag uh, naar kijken. Maar de, de, ja, de zondag is toch wel gekenmerkt, uh, ja, voor, voor mij als een, een speciale dag. Ja, een, een, een, een, een rustdag. Uh, naar de kerk gaan vind ik wel fijn. Op, op zondag uh, lekker met mijn man uh, koffie drinken, naar muziek luisteren... een boek lezen, uh, ja lekker uh, dingen doen. Uh, naar buiten gaan, lekkere wandeling maken. Wat ga je vandaag doen? Nou, ik denk als ik straks hier weg ga, uh, ga ik lekker ontbijten. Je staat hier ook ontbijten, maar ja, je hebt zoveel moeten praten. Dat is een beetje lastig. Nee, ik ga de, ga de zon genieten. Ja, mooi. Um, laatste vraag... Uh, ja, je hebt het al vaak gezegd, je bent geestelijk verzorger. Is de hulp die je verleent nu heel erg veranderd door je ziekte? Ja, ik denk wel dat die anders is geworden. Ik denk dat ik andere vragen durf te stellen... en minder schrik uh, ja, van als, als mensen met hun dingen komen. Hè, met hun angsten. Ja, laat die angst maar komen, vertel het maar. Of, of hun boosheid. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik wil er graag zijn voor, voor die ander... Mooi. Rita, heel erg bedankt voor je komst. Je succes wel. met de stichting, Dank je wel. maar vooral succes als levenskunstenaar. Nou. Wil je dit gesprek nog een keer terugluisteren... ga dan naar onze website eo.nl slash ditisdezondag. Daar vind je ook meer informatie over de stichting... Als kanker je raakt van Rita Renema. En straks na acht uur op deze zender Vroege Vogels. Menno Bentveld, goedemorgen. Nou, ik denk, ik ga gewoon even bij die microfoon oh. zitten, Manuel. Nou, Jeanine, ben ik. Ik denk dat jij er zit. Ja. Hey, ik uh, hou het kort, want ik heb weinig tijd. Uh, we gaan zo meteen van sneeuw naar zomer. Met uh, tuinfotografie in de sneeuw. En we gaan lekker luisteren naar krekels voor het echte zomergevoel. Want daar zijn we wel aan toe. Vanmiddag, kwart over twaalf. Govert van Brakel in de perstribune. Met regisseur Johan Meijenhuis over hoe je een succesvolle Nederlandse speelfilm maakt. Ik maak liever met grote regelmaat een film en een serie. En dan, dan zien we achteraf wel wat daar de pareltjes in waren. Voetbalscheidsrechter Ruud Bossen over de regeltjes en het spel. Als er strijd is, is er ook emotie. Alleen ze moeten het uh, wel binnen de perken houden. En soms gingen ze het eroverheen. Maar ook met Schenk Schalken, een blik op tv, in kassie kijken... en een vraag op het antwoordapparaat. Als u vragen hebt, stel ze gerust. De perstribune. Vanmiddag om kwart over twaalf op Radio 1.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1.